Gemeente, we openen vanmorgen de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament. En we lezen vanmorgen uit het Oude Testament, uit het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, en daarvan het veertiende hoofdstuk. De schriftlezing voor vanmorgen, Genesis 14. En uit het Nieuwe Testament lezen we enkele versen uit de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 7, de eerste zeven versen. Twee schriftlezingen van morgen, één uit het Oude en één uit het Nieuwe Testament. Uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 7, uit het Oude Testament, Genesis 14. Dan lezen we het woord van onze God, al dus En het geschieden in de dagen van Amrafel, de koning van Siniar, van Arioch, de koning van Elazar, Kedorlaome, de koning van Elam en Tidial, de koning der volken, dat zij krijg, wij zouden zeggen, oorlog voerden met Bera, koning van Sodom en met Birza, koning van Gomorra, Sinap, koning van Adama en Semeber, koning van Zebuim en de koning van Bela en een andere naam voor dat stadje is Zoa. Deze allen voegden zich samen in het Dal Dalsidim, dat is de Zoutzee. Twaalf jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het dertiende jaar vielen zij af. Ze kwamen in opstand. En daarom kwam Kedorlaomer in het veertiende jaar en de koningen die met hem waren en sloegen de refaiten in Asteroot Kiriataim en de zuzieten in Ham en de emieten in Scheve Kiriataim. En de horieten op het gebergte Seer tot aan het effenveld van Paran, dat welk, het welk aan de woestijn is. En daarna keren zij wederom en kwamen te eind Mishpat, dat is Kades, en sloegen al het land van de Amalekieten en ook van de Amorieten die te hazenzon Tamar woonden. Toen toog de koning van Sodom uit en de koning van Gomorra en de koning van Adama en de koning van Zebuim en de koning van Bela, dat is Zoar, en zij stelden tegen hen slagorden in het dal Siddim. Tegen Kedorlaome, de koning van Elazar en Tidial, de koning van de volken en Amraphel, de koning van Siniar en Arioch, de koning van Elazar. Vier koningen tegen vijf. Het dal nu van Sidim was vol lijmputten. Een andere vertaling zegt asfaltputten, asfaltgroeven. En de koning van Soma en Gomorra vluchten en vielen al daar. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. En zij namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Toen namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abram, de Hebreeën die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broer van Eskol, broer van Ader, Dat waren Abrams bondgenoten. Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was. Als Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en joeg hen na tot aan dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen in de nacht hij en zijn knechten en sloeg ze en joeg hen na tot aan Hobart toe, dat aan de linkerhand van Damaskus ligt. En hij bracht alle bezittingen weer en ook Lot zijn broer, zijn broeder en zijn bezittingen bracht hij weer, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom... ...trok uit hem tegemoet, nadat hij weergekeerd was... ...van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren... ...tot het dal Schaven, dat is het dal van de koning. En dat moet u in Jeruzalem zoeken, daarover straks meer. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht voort brood en wijn... ...en hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hen, en zij gezegend zij Abraham gode de Allerhoogste die hemel en aarde bezit en gezegend zei de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft en hij gaf hem de tiende van alles. En de koning van Sodom zei tegen Abraham geef mij de zielen maar neem de bezittingen voor u. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere de Allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Dat we zeggen dat Abraham zwoer. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles dat van u is iets neem. Opdat u niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zij buiten mij. Alleen wat de jongelingen, we moeten dan denken aan zijn knechten verteerd hebben. En het deel voor deze mannen die met mij getrokken zijn, Aner, Eskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En Melchizedek komen we ook tegen in het hoofdstuk dat we nu lezen. Hebreeën 7, de eerste zeven versen. En daar lezen we over Melchizedek, want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God, die Abraham tegemoet ging als hij weerkeerde van het slaan van de koningen en hen zegende. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde, die voor eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid. En daarna ook was een koning van Salem, het is een koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde van het leven hebbend. Maar de zoon van God gelijk geworden zijnde blijft hij een priester in eeuwigheid. Merk nu hoe groot deze geweest is aan wie ook Abraham de patriarch, de aartsvader, tienden gegeven heeft uit de buit. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen hebben, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk. Maar de wet, dat is van hun broeders, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft die heeft van Abraham tienden genomen en hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, wat minder is, wordt gezegend door wat meer is. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament, tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. We stellen deze misschien wat woeste geschiedenis van morgen in de prediking centraal. En we doen dat aan de hand van de versen 1 en 2 uit Genesis 14. De tekst voor de preek, Genesis 14, de versen 1 en 2. Gemeente, voordat we daarover gaan nadenken, heb ik de volgende afkondigingen voor u. Zo dadelijk is het de dienst van de offeranden... Er zijn twee collecten nu in de dienst. De eerste is voor het kerkelijk en pastoraal werk in uw midden. En de tweede collect is bestemd voor het onderhoud van uw prachtige orgel. Bij de uitgang straks is er een extra collecte die bestemd is voor het evangelisch begeleidingscentrum in het Harde. Dan verder de Voorbeden. Ik noem alleen de mensen voor wie uw eigen predikant vanavond voorbeden doet. Hij weet daar meer van dan ik en kan dat anders verwoorden, maar ik noem ze u. Dat zijn mevrouw Buskus de Vries, Sportlaan 38, die in het ziekenhuis is opgenomen. Mevrouw Withaar, mevrouw Withaar het gasthuisland 8 en de heer de koning Gans van de nahuisweg 1D, die beiden het ziekenhuis mochten verlaten en weer thuis zijn. De ernstige zieken thuis en in de verzorgings- en verpleeghuizen. En we denken dan in die voorbeden ook aan, Jenny, nee, aan Jan en Jenny Lindeboom. en hun kinderen Noordeinde 1a te Dalfsen. die door Gods goedheid op 11 juli werden verblijd. met de geboorte van een zoon, Dirk Jan. Vanmiddag, vanavond, wordt er ook voorbeden gevraagd. voor de Albanië-gangers. We gaan zingen voordat er gecollecteerd wordt of nadat er gecollecteerd wordt uit psalm 68. We zingen daarvan het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid doen zuchten. Dan merken we al iets van de strijd die er gaande is in Genesis 14. Maar we zingen ook dat prachtige tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 1 en vers 10. En de Heere God zegenen u en uw gaven.